Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Libië heeft Mauritanië gevraagd om de uitlevering van Abdullah al-Zenoussi. De vroegere chef van de inlichtingendienst van kolonel Gaddafi werd gisteren gearresteerd. Hij was een van de belangrijkste figuren binnen het Libische regime. De overgangsraad in Tripoli wil de 63-jarige al-Zenoussi in Libië berechten, maar ook het internationaal strafhof wil hem hebben. Net als Gaddafi's zoon, Seif Al-Islam, is hij bij het strafhof aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Verder heeft Frankrijk om de uitlevering van al gevraagd in verband met een bomaanslag op een Frans vliegtuig boven Niger in 1989. Daarbij kwamen 170 mensen om het leven. Een rechtbank in Frankrijk veroordeelde al tot levenslang. De autoriteiten in Mauritanië hebben al gezegd dat ze eerst hun eigen onderzoek afwachten voor er een besluit wordt genomen over uitlevering.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 Bij een recyclingbedrijf in Brunsum heeft voor de tweede keer in korte tijd brand gewoed. Door nog onbekende oorzaak vatte rond 1 uur vannacht een afvalberg met huisvuilvlam. Een uur later had de brandweer het vuur onder controle. Er is niemand gewond geraakt en er zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Afgelopen vrijdag brak er ook al brand uit in een afvalberg bij het bedrijf in Brunsum. Ook van die brand is de oorzaak nog onbekend. Volgens de brandweer hebben beide branden niets met elkaar te maken. De brand van afgelopen nacht was op een andere plek op het terrein. Het weer: overdag bewolkt en enkele buien en het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. VNN. VNN. 47. En waar is het Tobiński zei: "Beloek makkers, stop met het Na drie minuten over vijf je luistert naar 4-7 op Radio 1. We gaan mooie muziek draaien dit uur. En dat doen we met Jan Kooijman in Crack the Playlist. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb je, uh, een paar maanden geleden zag ik je overal op televisie en, uh, en ook in veel bladen. En nu is het even wat rustiger, lijkt. Het. Klopt dat? <laughs> nou, je, moet de, je moet de mensen niet overvoeren. <laughs> Anders krijgen ze genoeg van je. En dat is, uh, dat is bij mij bij sommige mensen al het geval. Dus uh, ik dacht, ik, uh, ik trek mij even terug. <laughs> en uh, nee hoor, nee, het is niet heel bewust. Het is gewoon een aantal projecten liepen af. Waaronder, onder so You Think You Can Dance, Van Enuit Viewer, Goed uit de Slechte Tijden. En uh, nu ben ik eigenlijk heel druk bezig met een, uh, met een aantal hele leuke nieuwe projecten. En zo rond de zomer, dan uh, zal er ongetwijfeld weer van alles uh, verschijnen. Ik heb wel net een film ingesproken, heel leuk, Sneeuwwitje. Oh, wat leuk. Uh, ja, live-action film met Julia Roberts. En uh, de stemmen worden ingesproken in Nederland door Chris van Hout, Irene Moors en door mij. Leuk. Dus dat was uh, ongelooflijk leuk en die gaat vanaf april in de bioscoop draaien. Dat lag, wie, wie speel ja. jij dan? De Prins. De, de, prins. Domme, de domme, zullige, oppervlakkige prins. Dus ik snap heel goed dat ze bij mij terecht zijn. Ja, dat snap ik ja. ook. Dat snap ik ook. Ja. <laughs> nee een geintje. Gelukkig heb je daar even wat tijd om even wat mooie liedjes uit te zoeken voor ons. Uh, dank daarvoor. Een mooi lijstje heb je uitgekozen. We gaan ze even doornemen. En draaien ja. natuurlijk ook. Laten Top. we beginnen bij de eerste. Ingrid Michaelson met Blood Brothers. Ja, Ingrid Michaelson is... Een uh, Amerikaanse singer-songwriter en zij is, um, heeft een grote faam gekregen doordat haar liedjes heel veel gebruikt zijn bij uh, Grey's Anatomy. Uh, ze heeft een nieuwe plaat uit, heel erg mooi, en uh, daar is dit nummer van, Blood Brothers, en ik hoop dat het de home recording is, want die is echt extra mooi, uh, met haar zelf alleen achter een pianootje. Die gaan we draaien inderdaad. Ja. Ja. Blood Brothers, de home recording van Ingrid Michaelson. Know me would you finally let me free we're all blood in uh, Grace Anatomy zat het inderdaad. Ik, ik, uh, uh, dat, dat, ik heb daar een cd'tje van. Van Grace Anatomy? Ja, ja, want het stomme is dus... Ik vind de serie zelf, mooi oh, ah, gaat wel oké. Okay. Ja. Maar uh, die, die muziek die ze gebruiken... Dat is ah, de fantastisch. Muziek, de muziek is te gek, ja. Ik, er, er zit natuurlijk ook uh, speciaal iemand op, hè. Dit is Amerikaanse series zoals... Private Practice, maar ook uh, uh, Six Feet Under vroeger en uh, Entourage. Er zit altijd op dat soort series. Er zit echt een music supervisor op. En dat lijkt me zo'n waanzinnige baan. Dat ja, je Gewoon bij al die, die scènes met, met waanzinnig goede acteurs dan de juiste liedjes mag uitzoeken. Ja. Dat lijkt me echt fantastisch. Maar ja, ja Grace Netany heeft inderdaad hele mooie muziek. Ja, het is ook belangrijk natuurlijk, want daar, dat is een serie die wil een bepaald soort sfeer overbrengen. En als je dan echt uh, precies de goede platen pakken hebt, dan, ja. uh, dan werkt dat natuurlijk. Nee, ze doen dat mooi ook met zo'n sequentiescènes, weet je wel. Waar ze verschillende verhalen door elkaar heen snijden zonder tekst en dan alleen maar beeld en dan zo'n heel tranentrekkend liedje ja. erbij. Ja, dat werkt toch wel. Dat, dat doen ze gewoon hartstikke goed. Soms zal je een heel nummer achter elkaar houden. Ja, ja, dat is ongekend. Hè? Als je hier ziet dat bij de wereld draait door er nog maar een minuut gespeeld mag worden door, uh, door bandjes. Omdat ja, de, de concentratiespannen van de kijker zorgt ervoor dat ze wegzetten als het te lang duurt. Nou, dat is toch wel knap dat ze dat in Amerika toch anders oplossen. Ja, ja, ja. We gaan naar de, naar de tweede plaat. King Jack, Universe of Time. Ja, King Jack. Ik ben groot fan van King Jack. Uh, jonge jongens. Natuurlijk, uh, liedzanger en bassist is Bas kroon. Hij heeft natuurlijk heel veel voor Anouk gespeeld. Nu onlangs weer in het Gelre En het is wel heel erg leuk. Ik, ik heb dit nummer gekozen omdat ik met uh, de jongens van King Jack ga werken. Ik ga namelijk uh, deze zomer een choreografie maken bij het Capino Ballet. Die gaat uh, 4 juni in uh, première, toons 14. En King Jack komt spelen. Uh, 75 minuten non-stop dans. En zij vormen de rode draad. Dus ze zullen veelvuldig terugkomen op het podium. En ik ga een stuk maken... Op hun universe of time. Wat gaaf, dus wow. King Jack en een Scapino-ballet. Ja, is dat niet een briljante combinatie? Wie heeft dat bedacht? Ik. <laughs> <laughs> ja. Dan mag ik eigenlijk dat gelijk weer terugnemen, want ik mag niet zeggen dat ik zelf zoiets leuks verzonnen heb natuurlijk, maar ik vind toch wel, ja, het is wel opmerkelijk. Dus, ja. uh, heel cool, heel dat cool. de mensen allemaal een kaartje kopen en komen kijken wat dat oplevert. Vanaf ja. juni, zei je? Ja, begin juni in Rotterdamse Schouder. Heel cool. We gaan hem draaien. King Jack, The Universe of Time. Playlist met Jan Kooyman Universe of Time. Um, we gaan naar de volgende plaat. Dat is David Gray met Kathleen. Ja, ik ben een enorme fan van David Gray. De Engelsman, er zijn uh, heel veel andere singer-songwriters. Later in de Crack the Playlist komt nog uh, Tom Graver voorbij. Die is ook weer groot fan van David Gray. Hij is ook in zijn voorprogramma gestaan. En hij is echt een beetje inspirator voor jonge singer-songwriters. Die man heeft echt wel heel veel platen gemaakt. Ik heb hem één keer live zien optreden in, uh, in Tilburg. En dat was ongelooflijk goed. Gewoon alsof je de CD opzet. Die, die man gaat zitten achter een piano en hij speelt zijn liedjes, waanzinnige band erbij. En ja, weet een enorme sfeer te creëren. En uh, Kathleen is echt een heel mooi liedje van zijn laatste album. Um, ja, vandaar. Mm, gewoon geen reden waarom echt deze plaat, maar gewoon omdat het een mooi liedje is. Ja, ongelooflijk mooi liedje. Ik vind het gewoon het mooiste liedje van zijn nieuwste album. Dus vandaar dat hij ertussen zit. Some such brain bullshit trucks around David Gray op Radio 1 met Kathleen en we gaan naar uh, een lastige naam om uitspreken, zie ik al, Rachel Yamagata? Ja, Rachel Yamagata. <laughs> Gewoon Rachel ook, ja, ja. ja. ja het makkelijk. Ja, het. Alleen haar ouders dachten, waarschijnlijk van die oude hippies, die dachten oh, we gaan heel moeilijk doen met klinkers en zo, en <laughs> zetten we er een E tussen, zoiets volgens mij. Nee, <laughs> ja, Rachel Yamagata, haar vader is Japanner, haar moeder is Amerikaans. Uh, singer-songwriter, ook uh, veel te zien in die uh, Hotel Café Tour in, uh, in Los Angeles, waar we bijvoorbeeld ook Carey Brothers, de vriend van Laurie Jansen en uh, Tom McGray ook uh, veel, veel spelen met elkaar en voor elkaar. Um, dat is een hele leuke scene waar dit soort ja, jonge, jonge schrijvers en, en zangers en zangeressen hun liedjes kunnen laten horen. Daar hoort zij bij. Mm -hmm. um, zij staat binnenkort weer in Nederland. Ik vind haar enorm talent. Niemand kent haar in Nederland. Daar moet echt verandering in komen. Hij heeft een nieuw album, Cheese Peak. Um, en ze speelt dus binnenkort in Nederland, onder andere in Rotterdam en Rotterdam. Um, echt de moeite waard om te gaan. Ik heb er één keer live gezien in Nederland. Ja, ze is ongelooflijk goed. Die is echt, die kan aanzienlijk piano spelen. En heeft heel eigen liedjes en een heel mooi warm stemgeluid. En, en hoe ontdek jij dit soort artiesten? Ja. Ja, nou, haar ken ik omdat ik uh, ongeveer 326 keer naar concerten van Tom McRae ben geweest. Ja. En één uh, keer stond hij in Katwijk aan zee, in een soort half buurthuis kwam ik terecht. Ik wist niet waar ik was, maar ja heel grappig sfeertje, een heel klein zaaltje, een heel klein podiumpje stond nog niemand. Nou, ik helemaal vooraan het podium met uh, mijn vriendin en uh, zij zat op het podium, heeft het hele concert vanaf het podium mee kunnen kijken en daar was Rachel Yamagata in het voorprogramma van uh, Tom McCray. Nou, en toen gelijk uh, thuisgekomen, cd besteld op internet en eigenlijk uh, ja, gewoon vanaf dat moment wel fan. We gaan luisteren naar You Won't Let Me. If you'd only let me, I could show you how to love Take our time, let it all go If you'd only let me, I could show you how to cry In your darkest hour, I would lead you through the fire But you won't let me show you how to laugh Nothing heavy Nothing serious Just forget about You won't let me Rachel Yamagata op Radio 1. We gaan naar Sumera. Heb ik nog nooit van gehoord, Jan? Nee, nou, dat, dat is wel een mooi verhaal. Um, Sumera Espinel heet zij. En zij heeft uh, drie jaar geleden, geloof ik, alweer meegedaan met X-Factor. Nou, ja, daar... Heel, niet, niet oneerbiedig bied bedoeld, maar daar, dat lukt natuurlijk niet altijd even goed... met mensen die aan dat soort talentenjachten meedoen. Mm -hmm. um, Sumera werd ook maar zesde, maar ik weet nog dat zij mede en dat ik dacht, dit is gewoon een van de grootste talenten die Nederland kent... Um, ik heb haar gesproken daar bij een liveshow, was ik aanwezig één keer. Een uh, praatje gemaakt. En later dacht ik van, wat is er van haar geworden? Toen mocht ik ineens, uh, vorig seizoen uh, start ik daarmee, een cd maken bij EMI. Hashtag Goedemorgenmuziek. Ja. Die is uh, in januari uitgekomen. En het eerste wat ik dacht, want ik wilde daar heel veel jong Nederlands talent op, waaronder King Jack. En toen dacht ik, de eerste die daar op moet, dat is Sumera. Ik ben gewoon heel benieuwd wat voor muziek ze aan het maken is. Heel erg eigen uh, singer-songwriter. had dus een heel stel liedjes geschreven. Dus ik heb met haar afgesproken als een echte platen doet, <laughs> zat ik ineens in een café naar haar demo's te luisteren op een computer. En zij was nerveus, en ik eigenlijk ook. <laughs> ja. Maar ja, dat klonk waanzinnig. En toen zei ik gelijk, uh, ik wil graag een nummer van jou op de CD. En zij ging net die zomer ook uh, opnemen in de studio. Dus uh, zij is de eerste track op, uh, op mijn CD-hashtag muziek. En ja. dat is omdat ze, Ja, ik denk dat wij nog heel veel, en ik hoop dat ook, heel veel van haar gaan horen. En wat zou het dan? Want ze is dan 60 geworden bij, bij X Factor. En uh, nu nog niet helemaal doorgebroken. Nee. Wat, wat moeten dan nu? nog gebeuren, uh, willen wij als Nederland zijnde helemaal uh, gaan voorsumeren? Ik denk dat daar gewoon één... Een van jullie dj's of van de gasten van Radio 3 gewoon achter moet gaan staan. Ik denk als, als Giel en Gerard Ekdom of zo zouden zeggen dit is het helemaal en ze draaien haar plaat, mm. dan denk ik dat dat helemaal goed gaat komen met haar. Ik denk dat dat net het laatste stapje is dat hij nodig heeft. Je hebt nog even een en laatste slinger ook, nodig eigenlijk. Ja, dat, dat denk ik echt. En ik hoop ook, want ze is wel ze is, ze is echt een muzikante, dus ze is best introvert. En dat vind ik juist ook heel mooi en dat, dat merk je ook in haar muziek. Maar ja, het is soms ook wel lekker als je jezelf misschien iets meer kan verkopen. Dus misschien kan zij er aan werken om... Uh, ja, om iets meer uh, uh, outgoing uh, ja. te zijn. Maar dat is maar... misschien ook de reden dat ze, dat ze wedstrijden als X-Factor niet weten winnen. Ja, maar dan... dat vind ik ook het mooie eraan. Want ik weet nog dat in de tijd Gordon heel veel kritiek op haar had. En die zei van, ja, want we zitten hier niet bij de publieke omroep. En uh, je bent te elitair. En ik dacht alleen maar van, wauw, nee, ze is juist zo eigen. En, en laat dan maar de grote massa het niet mooi vinden. Zij doet wel wat zij wil. En ja. ik had daar juist heel erg veel respect voor. En dat heeft ze doorgezet. En dat vind ik knap. Dus ik hoop dat, dat ze het gewoon redt. En dat zorgt, ja, dat moet gewoon komen vanuit een paar DJ's, denk ik, die haar plaats wil draaien. Wij hopen dat die DJ's aan het luisteren zijn en uh, zijn heel nieuwsgierig geworden naar het liedje. Hoe heet het? Uh, curtain at Falls. Falls into pieces. What remains is just a splintered dream. Cuts right through the in between. Keeping track of all the pretense only leads us to what might have been. While you perform another lonely. stage show, drama build upon your shouts and screams. Oh, mm -hmm. Ja, en Curtain That Falls. En dan gaan we naar uh, een man uh, wiens naam je inmiddels al uh, twee, drie keer hebt genoemd. En uh, waar je ook al uh, 200 keer bent geweest, zeg je. Ja. Tom Gray Help. Ja? ja. Ja, Tom Gray is echt, uh, vind ik, een held. Ik heb al zijn CD's. Um, ik, ik heb hem voor het eerst gezien. Ik geloof toen ik, ik denk dat ik een jaar of 21 was of zo, 22 in Den Haag. Hij toen net zijn eerste album uit. En uh, daar was een avond uh, waar allerlei uh, uh, artiesten optraden in het Spuittheater in Den Haag. Dat is een hele leuke avond. Dat is daarna nooit meer gedaan. Dus Het zal niet een heel groot succes <lacht> geweest zijn. Maar... Toen ben ik in contact gekomen met zijn muziek en uh, ja, liefde op het eerste gezicht, echt. Hij maakt hele duistere. Ik merk dat, dat mijn, mijn smaak in muziek gaat heel vaak heel erg uit naar heel duistere en deprimerende <lacht> liedjes. Die, die eigenlijk, ja, als je, ze, als je ze hard genoeg zet, die bijna een traan kunnen creëren, weet je wel, bij... Uh, yeah. Of kippenvel in ieder geval, en, en daar is hij heel goed in. Um, ik ben heel veel naar concerten van hem geweest en daar is echt een van de ultieme knallers komt van zijn eerste album, dat is End of the World News. En die is ook in vele live versies uh, ja, te, te, te downloaden op internet illegaal, omdat iedereen die zijn muziek mooi vindt, al zijn fans kennen dat nummer helemaal uit het hoofd. Dus als hij dat inzet, als de eerste akkoorden op zijn gitaar gaan... dan voel je, je gelijk in zo'n zaal van... Wow, end of the world news. En iedereen kan dat nummer meezingen. En dat ja, is heel bijzonder al. Een bijzonder moment tijdens zijn concerten. Dus vandaar dat ik hem uh, hier graag ook tussen, tussen zet. Tom McGray. You wake up to the sound of alarms and you're driving. Your fabulous car listening to the music. That reminds you, you used to be young, you used to be young. And now you're searching for a sign with your name to define you, the king of the game. What will you do when there's nothing left for you to earn and for you to learn? Tommy Gray en End of the World News, we zitten zo'n beetje op de helft, Jan, en uh, we gaan een plaatje draaien die ik ook echt te gek vind: uh, Lisa Hennigan met Little Bird een briljante ja. plaat hè? Oh, man. Ja. ja. En heb je die video gezien, die vind ik zo ja. mogelijk nog briljanter. Met dat met um, verf uh, wat op haar komt hoor. Nee, dit is die waar ze onder water is, oh, en die, waar haar ja, ja, hele ja. nummer lip zingt. En ja. dat nummer duurt gewoon 4,5 minuut en dan zit je echt te kijken hoe heeft ze dat gedaan En Ik heb het gelezen hoe ze dat gedaan hebben. Ze hebben haar dus in een soort van badkuip gelegd mm -hmm. en dan uh, uh, full frontal gewoon haar gezicht uh, extreme close gefilmd. Ja. En je denkt, hoe kan dat? Want ze zit onder water, dat hou je 4,5 minuten niet vol als je een liedje lip zingt. Maar ze hebben dat dus in één minuut opgenomen. Dus ze hebben het liedje uh, versneld opgenomen. Yeah. Zij heeft dat uh, fonetisch eigenlijk uit haar hoofd geleerd, zodat ze dat onder water mee kan zingen op die snelheid... En dat hebben ze dus onder water gedaan. Dat hebben ze weer van motion afgespeeld. En daar krijg je krijgt een Ach. heel raar effect. Maar waanzinnige videoclip. Ja. En een heel erg mooi liedje. Wat bizar, zeg dat. Ik wist dat niet dat dat op die ja. manier was gedaan. Ja. Goh. En uh, ze staat binnenkort in Nederland. En dat schijnt... Oh, is dat wel? Ja, dat ze... Is wel niet ja, ze staat ergens in april in, uh, in een paradiso. Gek. Uh, in Amsterdam. En, uh, uh, um, en dat schijnt echt, als zij speelt, het schijnt echt kippenveld te zijn altijd. Ja, ik moet gaan. Dan. Heel veel zin in, ja. Lisa Hennigan luister mee naar Little Birds. Your heart saves like a kettle, and your words they boil away like steam. And a lie burns long while the truth bites quick. Our heart is built for both, it seems. Hannigan op Radio 1 in Crack The Playlist met Jan Kooijman, hij koos voor Little Bird. En we gaan naar Jonathan Jeremiah. Ja, ja. ja ik vind dat zo, die, ik heb die echt, uh, Gerard Ekdum heeft die enorm geplucht hè, in Nederland. En, ja. uh, en maar goed ook, um, want wat een mooie plaat heeft hij mogen gemaakt en wat een goede stem heeft hij. Het is bijna, ja, het, het is een blanke, blanke soulzanger en dat is, uh, die zijn zeld, uh, zeldzaam uh, mm -hmm. te vinden. Um, ik vind dit nummer ongelooflijk mooi, How We Have Heartedly We Behave. En uh, dat gaat eigenlijk over, uh, ja, over een liefde die stuk loopt. En uh, dat is, ik denk dat bijna iedereen daar wel uh, ooit eens uh, mee te maken heeft gehad. En, en hij heeft dat gewoon in een heel mooi klein liedje uh, uh, vertaald. En uh, ja, die hele cd staat vol met dit soort nummers. En dan hoor je ineens weer een heel stel koperblazers erbij dat je denkt, hoe dan? Maar hij weet het allemaal zo mooi te combineren. Dus ik vind dit wel een van de hoogtepunten van zijn album. Jonathan Jeremiah. You were through with me as I was through with you, but never did we know that the love we had to give was just to borrow, not to keep, so never would it grow. And I was just a fool For all that I'd gotten used to Along the way And now our time has run out Surely as you must surely doubt How we behaved You had had enough of me And I enough of you But never would we say That the truth that you once told were merely lies That I believed and can never be reclaimed And I was just a fool for all that I had gotten used to along the way And now our time has runneth out Surely, yes, you must surely doubt how we behave How half-heartedly behaved And I was just a fool For all that I had got Used to along the way. And now our time has run a out, surely as you must surely doubt how we behave. How half heartedly behave. Jonathan Jeremiah, How, how Half hard, ja, Hardly We Behave. Die is, uh, ingewikkeld, die is ja. ingewikkeld. We gaan naar uh, Patty Griffin luisteren. Someone's Else Tomorrow. Ja, prachtig liedje. Uh, Patty Griffin is natuurlijk een beetje een soort van country heldin. Hij heeft ook heel veel geschreven voor iemand als Emmylou Harris. Um, hij heeft zelf ook een aantal hele mooie albums gemaakt. Uh, dit vind ik gewoon een van haar allermooiste aller liedjes. Uh, heel, heel tragisch liedje ook weer. Betty Griffin. They've had their day, it's someone else's tomorrow. Mm -hmm. Paddy Griffin en Someone Else. Tomorrow op Radio 1. Uh, nog drie te gaan. We gaan naar uh, Damien Rice met Nine Crimes. En dat is eigenlijk. Daar zit toch ook weer Lisa Hennigan in, geloof ik? Ja, ja dat is eigenlijk gewoon de, gewoon de tweede plaats. Die van Lisa <laughs> Hennigan die ik erin prop op deze ja. manier. Ja, ze zijn natuurlijk uit elkaar. Dat is wel een beetje gouden koppel. Een ja. uh, paar hele mooie CD's gemaakt met elkaar. Heel, heel veel mooie muziek gemaakt. Um, Nine Crimes is, is voor mij. Ja, ik, ik heb natuurlijk een dansachtergrond. En, en ik vind sowieso dat in de theaterdans in Nederland... vandaar ook het experiment met uh, King Jack. Maar ik, het, het, er is heel veel te doen hè, rondom subsidies in de theaterdans. En, en er is natuurlijk 200 miljoen gekapt door Zelstra. En, en ik, ik, ik vind dat verschrikkelijk allemaal. En dat is ook helemaal geen goede zaak. Maar mm -hmm. ik ben dan ook altijd wel weer pragmatisch. En dan denk ik, volgens mij moeten we ook met z'n allen weer op zoek naar... nieuwe manieren om nieuw publiek binnen te halen. Weet je? En ik geloof er heel sterk in dat dat het gebruik van popmuziek in het theater... dat dat een heel nieuwe doelgroep uh, aan kan trekken. En ja, Nine Crimes is voor mij toch een van de ultieme nummers... om, om, om moderne dans op te maken. Yeah. En ja, ja, altijd als ik dat nummer hoor... het is ook een keer gebruikt trouwens bij uh, So You Think You Can Dance... voor een van de duetten. En het, het heeft zoiets... Het heeft zo'n lading en dat kan je juist in beweging zonder tekst erbij, want het, de, de, de tekst spreekt nog voor zich van het liedje, kan je daar heel erg veel mee vertellen en, en ja, daarom vind ik het zo'n mooi liedje. We gaan erop meedansen, Damien Rice, Nine Crimes. Gone away when it's, right. it's a load. Is that alright? Yeah. You don't shoot it. How huh? am I supposed to hold? Is that alright? Yeah, I give my gone away when it's a load. Is that alright? Yeah. In Crimes crack de playlist. Twee plaatjes nog te gaan, Jan. Uh, we gaan naar uh, Elon. Uh. Ellen Owen. Ik heb er wel eens van gehoord. maar. Ellen Owen, ja. no no Owen. Ik spreek alles genetisch ja. uit hier. Hè. Ja, ja nee, nee, no worries. Ze zijn helemaal niet bekend hier. Nee. Ik ken het ze ook niet, hoor. Um, het liedje is, is, is vrij bekend, omdat het in een... Ik weet, het is wel even ontgaan welke film, maar het is een hele grote Amerikaanse blockbuster, komt uh, het uit. Mm -hmm. En zij hebben dat gecoverd en wel voor The Voice. Het eerste seizoen van The Voice in ah. Amerika. En de voice hier was natuurlijk groot. En toen gingen ze dat in Amerika doen. John de Mol had dat bedacht. Die, gaat dat, die heeft het daar verkocht. Ja, waanzinnig. En ik weet nog dat ik die eerste uitzending zat te kijken. Die had ik uh, op internet gevonden. En ik was gewoon heel nieuwsgierig. En daar kwam dit duo over bij. Uh, het, het is uh, een, uh, een, een koppel in het uh, dagelijks leven. Een uh, singer-songwriter ook een beetje alaa la Angus en Julia Stone, een beetje die sfeer, weet je wel, ook een beetje zo hippieachtig achtig yeah. zij werden door een van de coaches gelijk binnengehaald en zij waren gelijk ook het enige duo, net als dat we hier in Nederland bij de Voice in, het seizoen, ook, in het seizoen 1 ook maar één duo hebben gehad, en daarna hebben ze dat er gewoon uitgegooid, volgens mij. Het zijn allemaal solo-artiesten. Ja. Yeah. En daarom vind ik ze opmerkelijk. En ik vond ze gewoon ongelooflijk goed. Ze hebben niet eens, later niet eens de live shows gehaald. Maar dit was wel het liedje wat zij bij hun auditie speelde. En ik vond het een hele mooie uitvoering van al een heel bekend liedje. Falling Slowly. Stay. And falling slowly. We gaan naar de laatste plaat, Jan, die je hebt uitgekozen, dat is Otis Redding and I've Been Loving You Too Long. Ja, ik dacht, we moeten wel met een knaller afsluiten. En um, Otis Redding is natuurlijk gewoon een held, hè. Ik bedoel, sitting at the dock of the bay en ja, deze ook. Dat zijn gewoon van die nummers, die, die kan ik niet vaak genoeg horen, eerlijk gezegd. Mm -hmm. um, <laughs> Ik vind het de ultieme weekendsmuziek ook, weet je wel. Dat je lekker ochtends opstaat en een uh, croissantje in de oven, een kopje koffie, uh, koffiezetapparaat staat aan... en dan gewoon, oh, het is Redding op. Keihard. En, uh... Ja, het leek mij gewoon de ultieme plaat om die Cracked Playlist mee af te, af te sluiten. Omdat ik hem uh, fantastisch vind. Gaan we doen. Ouders Redding, I've Been Loving You Too Long. Gaan we draaien. Dankjewel Jan voor je muziek. Ja. Mooie plaatjes. Dankjewel, Dat vond het heel leuk. En we kijken uit naar uh, het Scappino Ballet samen met King Jack. Ik uh, ja, ben heel alles, benieuwd. Ja, te gek. Ouders Redding, I've Been Loving You Too Long. I've Been Loving You Otis Redding in Crack the Playlist hier op Radio 1. Zometeen het laatste uur van 4.7 na het nieuws met Mark.